Putten met het NOS Journaal. Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg krijgen per persoon 5000 euro compensatie... als tegemoetkoming voor het leed dat hun is aangedaan. Daarnaast komen er initiatieven om lotgenoten met elkaar in contact te brengen. Ook krijgen slachtoffers de mogelijkheid hun verhaal met een breder publiek te delen... via een website, een documentaire en een congres. De commissie De Winter, die het misbruik in de jeugdzorg sinds 1945 onderzocht, is tevreden over de financiële tegemoetkoming van het kabinet, maar is teleurgesteld over het uitblijven van meer maatregelen. Zo zou er meer geïnvesteerd moeten worden in het jeugdzorgstelsel en moet het kabinet daarbij de regie houden. Ouderorganisatie Boink wil dat het kabinet ingrijpt om te voorkomen dat kinderen via het kraanwater te veel lood binnenkrijgen op kinderdagverblijven. De organisatie wil dat het vervangen van lode leidingen verplicht wordt. In november adviseerde de gezondheidsraad om kinderen onder de zeven geen kraanwater meer te geven als een pand nog lode leidingen heeft. Op diverse kinderdagverblijven blijkt dat nog te gebeuren. Lood in drinkwater is in kleine hoeveelheden al schadelijk voor de gezondheid. Bij jonge kinderen kan het blijvend herstels, hersenschade veroorzaken. Het kabinet wil voorkomen dat moskeeën en religieuze en maatschappelijke organisaties nog langer geld krijgen uit onvrije landen. Dat zijn wat het kabinet betreft landen zonder zaken als godsdienstvrijheid en een democratische rechtsstaat. Het kabinet wil de organisaties ook verplichten om grote donaties van buiten de Europese Unie openbaar te maken. Kik uit Zwarte Piet gaat dit carnaval letten op racisme. In Brabantse steden als Eindhoven en Den Bosch... gaat de actiegroep kijken of er feestvirus rondlopen... met afro-pruiken, guisha-pakken en indianentooien. Ook let de actiegroep op mensen die verkleed gaan als Chinees... met een mondkapje tegen het coronavirus. Het weer, vooral in het noordwesten, wat regen. Morgen bewolkte en regen of motregen, veel wind en een graad of elf. Dit was het NOS Journaal.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 Ik nee. Ja. Mm. ga <middels> Jamming, that is why my life is so slamming I take you up to a place where you've never been far away from home and then back again get ready for this and get dressed because when you miss the boat you're gonna be stressed yeah three two one count down and the party has begun let's do it right now let's go for it because i feel for you when i show for it s p a y M c if you want to have fun you better call me get down get down to my town. i'm in town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 6.9 ZFN, Zfn.